Van der Velden met het NOS-journaal. Na de Amerikaanse Senaat heeft nu ook het Huis van Afgevaardigden de omvangrijke begrotingswet van president Trump aangenomen. De Big Beautiful Bill, zoals Trump hem noemt, is een pakket bezuinigingen, investeringen en belastingverlagingen. Zo komt er meer geld voor defensie en de bestrijding van immigratie. Budgetten voor gezondheidszorg, nationale parken en duurzaamheidsregelingen worden geschrapt. Het aannemen van de wet is een grote overwinning voor Trump. Hij ondertekent de wet op 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag. Het Nederlandse deel van het grote bouwbedrijf Volker Wessels... wordt overgenomen door investeerder Hal en baggerbedrijf Boscalis. Vandaag is een akkoord gesloten over de verkoop. Het gaat om de bouw- en infrastructuuractiviteiten en vastgoedontwikkeling. De Britse, Duitse en Amerikaanse takken van het bedrijf... blijven wel in handen van Volker Wessels. In Roosendaal zijn twaalf huizen ontruimd vanwege een verdachte situatie in een woning. In de hele straat is het gas afgesloten en de wijk is sinds het einde van de middag afgegrendeld, meldt Omroep Brabant. Bewoners kunnen alleen in geval van nood de wijk in of uit. De politie vliegt met drones en er is een speciaal arrestatieteam in de buurt. Wat er aan de hand is in de woning in Roosendaal is niet bekend. De Amerikaanse filmacteur Michael Madsen is overleden. In Reservoir Dogs van Quentin Tarantino speelde hij Mr. Blunt. Met dezelfde regisseur maakte hij ook Kill Bill en The Hateful Eight. Michael Madsen overleed thuis aan een hartstilstand. Hij was 67. De voetbalsters van Italië hebben hun eerste wedstrijd op het EK gewonnen. Ze versloegen België met 1-0. E het enige doelpunt werd vlak voor rust gemaakt door Ariana Caruso. Later vandaag komt topfavoriet Spanje in actie tegen Portugal. Het weer. Het is helder en droog en het koelt af tot 9 tot 12 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken en dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook op de Noord-Hollandse wegen komt langzaam maar zeker een eind aan de avondspits. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam nog 10 minuten vertraging bij Knooppunt Badhoevedorp. kwartiertje op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij de aansluiting met de A10. kwartiertje op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Daar is de afrit dicht bij Aalsmeer en daardoor 5 kilometer file. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk nog eens 10 minuten vertraging. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amsterdam Gaasbedam de kop van 18 kilometer file. Vanaf Badhoevedorp duurden er nog steeds 40 minuten langer over. Op de A10 de nieuwe Watergaasmeer. Bij Volendam nog 10 minuten vertraging. En op de N522 Amstelveen Bijlmermeer. Bij Oude Kerk aan Amstel. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM Met nu Alternative FM I got a fever Making me feel high A slight deceiver I'm your tonight And tonight You're gonna cross that line Send a signal Whisper in your ear It's just so simple Don't have to fear, oh my dear. Follow.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 There's some interference, is the signal still fine, seems like a bad connection, there's something on the line, can you receive, do you get what I say, something is blocking,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 uh, 19 juli komt de volgende alweer. Dat is, uh, dat is over twee weken? Ja, ja, ja, ja, ik stuur je weer, uh, ik stuur je weer toe. <laughs> ja. En dan neem ik aan dat wij hem uh, de 17e weer uh, mogen laten horen. Of, uh, ja, zeker. stiekem. hem gewoon even hier in, uh, iets van tevoren. Maar ja, dat ja. gaan we doen. Ja. Uh, dat is dus de volgende single die, die aanstaande ja. uh, aan is. Maar uh, jullie hebben dat. Uh, hoe zijn jullie eigenlijk op dat idee gekomen om dit te gaan doen? Elke maand een nieuwe single? Nou.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 ja. Dus uh, als we de studio ingaan, dan uh, moeten we het volgens mij voor elkaar krijgen. Ja. Is, ja, ik kan me niet voorstellen, Nu Ja, weet je, dat, nou ben ik een beetje opportunistisch, maar in het allerergste geval, ja. in het aller geval, gaan we nog een remix uitbrengen. en zeggen, Ja, het is niet leuk, maar dan gaan we één remixen, het dus is is toch <lacht> ja. in geval spelen. Dus daar richten we niet op. Het is een beetje smokkelen wat je dus, uh, ja, nu exact, doet. Ja. <lacht> ja. Nee, dus ik denk, uh, ik, ik denk nou, het moet echt heel raar lopen als het gewoon niet gaat lukken. Dat, uh, ja.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 Nee, ja hallo, Ja, is, ja ik, ik beschouw jou daar een beetje bij hè? ik zeg naar 312. Maar ik zeg natuurlijk ook uh, alternative FM. ja. soort ja. Uh, FM moet je het dan ook wel zeggen. Nee, alternatieve nee, nee. FM is het. En, en, ja, en, en, en er zijn ook wel meer wat lokale stations die het uh, ook aandacht ja. geven. Weet je wel? Dus dat is dan, dat is wel prettig. Uh, maar ja, weet je, echt, ik verbaas me erover. Ik vind het echt zo jammer dat er niet meer uh, ja, ruimte is. Weet je, nee. verleden had je, had je nog wel uh, radioprogramma's op Radio 2 en op Radio 3, ook die gewoon echt.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 Nou ja, dat heeft een paar redenen. Uh, eigenlijk had ik een beetje uh, lastig jaar achter de rug gehouden. To toestanden met, uh, met mensen om me heen die wegvielen en zo. Mm -hmm. uh, nou, dat, ene kant. En de andere kant, al die shit in de wereld die uh, de laatste jaren nu maar steeds erger wordt. We, hebben de, we noemen niet. Uh,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 So cool to steal my labor's masterpiece Other the women that were staged during previous centuries, while women plunder hearts. I confess I do not know, but why is pure and a timeless truth to hold? Said so why not write another one? That I lived my Would she ever even wonder why I wrote these forty lines? I let her have my words, but I riddled her at these. Hypnotize reads my words. Please tell me that they exist. Exist. She said, why not?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 En dat is namelijk de nieuwe single van Kathmandu. En die komt morgen uit mensen. En dat is het nummer Charlie. Tot volgende week.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 Every